Edifantijn met het NOS-journaal. De teruggekeerde Syriëganger Mohammed A. heeft met anderen gesproken. over een plan voor een aanslag op Geert Wilders. Dat is gebleken tijdens de strafzaak tegen de man van Somalische afkomst. A. Hij is 22 jaar. Hij staat terecht voor het voorbereiden van een overval. en het bezit van drie vuurwapens. De verdachte weigerde in te gaan op vragen. over de afgeluisterde gesprekken over de aanslag op Wilders. Eerder heeft hij gezegd dat de gesprekken stoere praat waren. A. werd vorig jaar aangehouden bij een undercoveractie van de politie. Arrestanten worden in Marokko nog steeds gemarteld. Dat staat in een rapport van Amnesty International. Het wordt vanmorgen gepresenteerd in Marokko. Hoewel het wettelijk verboden is, zijn tussen 2010 en 2014 173 keer arrestanten gemarteld. Die werden geslagen of van opgehangen aan hun handen en voeten. En ook werd er gedreigd met verdrinking en verkrachting. Mensen die een aanklacht indienen lopen het risico zelf te worden vervolgd... wegens valse aangifte, schrijft Amnesty. Dat overkwam in 2014 twee activisten. Die kregen zelf straffen opgelegd van twee en drie jaar. De bevindingen van Amnesty International staan haaks op uitspraken van de Marokkaanse koning. Die liet vorig jaar weten dat systematische marteling tot het verleden behoort. Het Internationaal Monetair Fonds heeft opnieuw kritiek geleverd op subsidies op olie, steenkool en gas. Volgens de organisatie worden die fossiele brandstoffen wereldwijd voor 5300 miljard dollar gesubsidieerd. En dat is meer dan overheden uitgeven aan gezondheidszorg, zegt het IMF. De subsidies zijn volgens de organisatie slecht voor het milieu. Als landen stoppen met subsidiëren wordt brandstof duurder en neemt de uitstoot van kooldioxide met 20% af, zegt het IMF. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien, mogelijk met een klap onweer, maar soms ook met zon. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen afwisselend zon en buien en 13 tot 16 graden. Dit was het NOV. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In de Randstad staat nog file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer. A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost 6 kilometer door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. A28 Amersfoort-Zwolle tussen Knoopend Hoevelaken en Nijkerk 6 kilometer door wegwerkzaamheden. En de andere kant op tussen Strandnulde en Amersfoort-Vathorst 4 kilometer door een ongeluk. Maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie.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 er was er ook een die met bij en die leek precies op een jeugdkik van mij. Weet je nog wel al oh, je? Wij kiekten al ze leuke dingen. Weet dat boek zat vol herinneringen, weet je nog waarom? Wij zeiden wel eens: als iets zeven zal zijn, en wij gaan zo door, wordt het al te klein, weet je nog waarom?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 Welkom bij een aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Marion Zandvoort en iedere dinsdagochtend... neem ik u mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat alleen maar met mooie oud-Hollandstalige muziek. Het is vandaag dinsdag 19 mei 2015. En als opening horen we natuurlijk onze herkenningsmelodie. en die was van Louis Davids. Het weet je nog wel oudje, nog. Opname 1928... Onderweg zometeen, Vulcano, het orkest zonder naam, Maar nu eerst August de met breng eens een zonnetje. Want dat is een opname uit 1936. Het leven dat is geen pretje, ik weet er alles van. Ben je bedrukt, verzet je, maak van wat je kan. Als je geluk wilt zoeken, hangt aan het zijden. Breng eens een zonnetje onder de mensen een blij gezicht te zien. En dat was Vulcano, met een beetje van dit en een beetje van dat. En ook hoorde je muziek van het orkest zonder naam het zeven dagen lang. We gaan terug in de tijd, naar het jaar 1956. En het was een bijzonder jaar, want Soudaan werd onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk en Egypte. En ook het eerste NOS, nee wat is het, NTS heet het vroeger journaal op de Nederlandse televisie. De onderwerpen waren onder andere harddenkige gladheid... interview met Caroline, de dochter van schaakkampioen Max Euwe, en jonge stieren door de straten van Oplona. Uh, en een extreme weersomslag na weken van zacht winterweer... was de, temperat de temperatuur in de beeld binnen een dag gedaald... tot min 7 graden. En de dagen erop ging het nog verder naar beneden. En het was de koudste februari in de Nederlandse meteorologische geschiedenis. En zelfs op 1 na... De allerkoudste maand ooit gemeten na januari 1923... met een gemiddeld temperatuur die meer dan 9 graden lager is dan normaal voor februari. Dat was in 1956 in de maand februari. En ook de serie die u misschien wel kent, As the World Turns, begon in april van 1956. Toen was het de start van de Amerikaanse soapserie. En ook in 1956, op de eerste demonstratie van een videorecorder door Ampex... was Amerikaanse producent... De radio-telescoop van Dwingelo wordt in gebruik gesteld door de tijd koningin Juliane. En in het jaar 1956 zijn er een heleboel grote hits geweest. De grote doorbraak in Nederland en Vlaanderen voor een Jordaan-repertoire. Voorop uh, natuurlijk Johnny Jordaan. Met succesnummers als Geef mij maar Amsterdam. Bij ons in de Jordaan. En nog veel meer. Maar ook muziek van de volgende formatie. De drie kleine kleutertjes. Met de trappelzakboei. En die werd eerst in 1956 gemaakt. En later nog een keertje in 1965. U hoort ze nu, de drie kleine kleutertjes. Boei! De trappelzakboei. De trappelzakboei. De trappelzakboei. De trappelzakboei. De trappelzakboei. De trappelzakboei. De trappelzakboei. De De trappelzakboei. De trappelzakboei. De trappelzak. De De een stap. Koord aan een stap.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 Nu is je weg, nu is je weg, nu is weer weg. De drap de drap is boerie, de drap boerie, de drap de drap de drap boerie, drap boerie, de de de de de wat zie ik daar, wat zie ik daar,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 Wil je soms een lekker fruitje Annie Palme, Tezamen met Jo van der Marel. Met Samen. En ook nog Toby Ricks met de... Koeroe kroekoekoekoeko. Of zoiets dergelijks. En de volgende artiest die ik voor u klaarsta, klaarstaan... groeide op in Katendrecht Als zoon van een Nederlandse zeeman. Zijn moeder was Belgisch. En hij volgde de HBS en speelde koffers... met de Fort Dutch Serenaris. Waar hij ook de vader van Joke Bruis van uitmaakte. Waar ook de vader van Joke Bruis deel van uitmaakte... En tijdens de meidagen in 1940 leerde hij als gemobiliseerd sergeant zijn latere echtgenoten kennen in Weert. Hij dook onder en speelde naar de bevrijding voor Amerikaanse militairen. En zijn grootste hit, die kennen we allemaal. Het was, oh, was ik maar bij moeder thuis gebleven. Die staat nog steeds met 450.000 exemplaren te boek. Als de best verkochte Nederlandstalige single aller tijden. En u hoort hem nu met een iets minder bekend nummer van hem. Johnny Hoes met Michaela Jij bent mijn zonneschijn, ik wil steeds bij je zijn, Michaela Door de nacht zag een vogellied, ik liep in mijn eentje langs de verlies, daar zag ik jou aan de oever staan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 Jij bent alles voor mij, want je maakt me zo blij, Mika. -ela. In mijn hart is alleen maar een plaatje voor één, Micaëla. Iedere dag, ieder uur, is een nieuw avontuur, Micaëla. Jij bent alles voor mij, want je maakt me zo blij,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 waren Johnny en Meri met de taxichauffeur. En ook hoorde ik nog de havenzangers voorbij komen met O Roosje. De volgende formatie was in de jaren 50 en 60... een zeer bekend en populair Nederlands zangduo. Bestaande uit Max van Praag en Willy Alberti. En de heren hadden diverse hits met nummers als... Aan het strand, stil en verlaten. En 1955... Als de klok van Arne dat was in 1959... en aan de voet van de Oude West 1957... de liedjes zijn later nog door diverse artiesten gecoverd... onder meer door de havenzangers die u er straks horen met O Roosje. En u hoort ze nu met hun grote hit... Aan het strand, stil en verlaten? Een hit uit 1955. Hier zijn de straatzangers. Aan het strand, stil en verlaten...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 Liedje, met een wondere melodietje, uit het land der bergen bied je al die pracht van het heel Kleine jongen, jongen, waarom zing je niet? Zeg mij toch eens waarom jij het al verliet. Lakt in jou de lichten van de stad zo aan? Ben je daarom uit je dorp gegaan? Dan breng van overal een liedje, met een ander melodietje, uit een ander berg een diedje. Van Mankenheles met kleine jodeljongen. En ook hoor die muziek van Terry te voorbij. komen met een beetje. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Met mij Mario Zandvoort. En iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en natuurlijk de jaren 70. En dat alleen maar met mooie oud-Hollandstalige muziek. En zo ook de volgende. Nelke met bij muziek. En rode wijn. La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 was Mieke komt met Nooit op zondag. En ook hoor u nog Nelke voorbij. Komen met uh, bij muziek en rode wijn. De tijd zit er alweer bijna op. Nog een paar stukjes muziek en dan moet u weer een week wachten. En als u dat denkt, ik wil het programma nogmaals beluisteren. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 in de middag... wordt het programma nogmaals herhaald. Voor nu, ik wens u nog een hele fijne week. Nog een heel fijn weekend. Ik laat u achter met Wim Zorveld, met Katootje. En ik zeg tot ziens. Ik ben met Katootje naar de botermarkt gegaan. Naar de botermarkt gegaan. Ze gaan maken wat ze vol. Ze gaan maken wat ze vol. Ze maken wat ze vol. Ze gaan maken wat ze En ze maakten van boter een domini, een domini, pardon. In de karak in de karak de domini, in de karak in de karak zede domini. Een domini, een domini, en domini, een domini, een domini, en mijn een domini, een niet En ze maakte van boek naar een wafelvrouw, een wafelvrouw, pardus. Kom er binnen, kom er binnen, zei de wafelvrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zei de wafelvrouw. In de karak in de karak de domini. In de kark in de kark zei de dominee. Een domi, dominee, een dominee, een dominee. En mijn zuster die niet die. En mijn zuster die hinkt En mijn zuster die hinkt En zuster, die, die. En ze maakte van boter een toverheks. Een toverheks voor does. Ik zei je pak, ik zei je pak, ik zei je pak, ik zei je pakken, ik zei je Kom er binnen, kom er binnen, zei de babelfrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zei de babelfrouw. In de kark in de kark zei de dominee. De karak in de karak zit een dominee. Een dominee, een dominee. En mijn zuster die, die, die. En mijn zuster die, die, die. En mijn zuster die, heet, die. En ze maak je van boter een kastelein. Een kastelein, pardoes. Heers betalen, heers betalen, zei de kastelein. Heers betalen, heers betalen, zei de kastelein. Zij je takken, zij je In de in de karak, de in de, karak, in de karak, En ze maakten van boter een nas, een de in de zijn de suite, in de suite, de de Betalen, eerst betalen zij de kastelein. Eerst betalen, eerst betalen zij de kastelein. Zijn je pakken, zij zijn je pakken, zij zijn het Zijn je pakken, zijn je pakken, zijn het Kom er binnen, kom er binnen, zij de het Kom er binnen, kom er binnen, zij de het In de kark, in de karak, zij de ze In de ze in de ze ze